Ja, goedenavond, weer uh, allemaal. Uh, goede, goedenavond, lieve mensen. Mijn naam is uh, Yvonne Haagna-Ratelband. Nou, en ook, uh, ook nu, dus weer heel hartelijk dank dat je ervoor gekozen hebt om uh, naar deze lezing, naar deze meditatie te luisteren. En graag zou ik uh, weer wil, willen beginnen en altijd met hetzelfde: um, nou, of je kunt een liedje nemen van tevoren, of, uh, ja, of niet.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 naar je eigen licht brengt. Weet dat absoluut zeker. Voel daarin. En geloof het. Weet het zeker dat je dat doet. Maak die verbinding met dat licht uit die hele hoge sfeer. Die hele hoge trilling met het licht dat jij zelf bent. En adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En tussendoor blijven ademen hè, natuurlijk. Niet wachten dat, <laughs> dat je het voor mij hoort, want uh, zo gaat dat niet. <laughs> Ga stil naar je eigen innerlijk en verbind je daarmee. En voel dat je binnen jezelf, je ziel, dat wat je bent. Dat je daar, dat je deel uitmaakt van die enorme energie. Vol die verbinding en voel in jezelf. Dat ook jij die innerlijke wijsheid in jezelf hebt. Je hoeft alleen maar het leven te leven in alle ervaringen die op te doen zodat je overal mee om kunt gaan. Ja, toen ik dat net zei, die paar woorden, viel mijn aandacht nog even op het zinnetje. zonder iets te verbergen. Met andere woorden, volslagen eerlijk zijn, met open vizier, niets achterhouden. Geen stiekeme gedachten, geen dubbele agenda, geen geheime agenda, oprecht te zijn. En hoe lastig is dit niet voor heel veel mensen die verstrikt raken in hun eigen gedachten. Ook al horen ze de woorden waar de liefde in zit. Waar geen geheime agenda in verborgen zit. Toch weten ze nog die woorden. Tot, een, tot iets geks naar hun eigen ego om te buigen. Zodat anderen daarmee beschadigd worden. Dus ze luisteren niet echt goed. Maar ze weten het nog om te draaien naar hun eigen waarneming. Zodat anderen daar last van hebben, beschadigd worden. Niet alleen de afkomst van de woorden, van die persoon dus, maar ook zoals zij het hoorden en dan ook nog een, een, een ander daarmee belasten. Het type vallen in de emotie. In je eigen drama lijkt voor heel veel mensen wel een ongelooflijk genoegen te zijn, een ongelooflijk plezier te zijn. Maar velen weten het gewoon niet, gewoon niet. Ze beseffen het niet en vallen ten prooi aan hun eigen gedachten, die hen meesleuren, hun eigen drama. Het eigen drama, het drama dat ze zelf maken. Wat voorkomt in hun leven en waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. En wat hen belet om helder te kijken. En waar zoveel mensen instappen. Want ze hebben het immers lastig. Want, want het is toch die ander die hen doet lijden? Ja, zo gaat dat maar door, zo kan het door mensen gedacht worden. En dat denken is je eigen vrije wil, maar altijd met, je, met jouw eigen verantwoording. Dit denken kan dan ook helemaal, want dan ben je vrij. Het woord wordt allemaal tot het denken en het spreken van de aarde. Is om de bond te verdraaien en anders te maken, een drama van je eigen situatie te maken, en vinden dat zijn woorden belangrijker zijn dan de woorden die met liefde uitgesproken worden. Brengt die mens nu werkelijk? zijn woorden belangrijker zijn dan Gods woorden. De woorden die uit het goddelijke zijn gekomen en die alle liefde in zich hebben. Zullen nooit een ander beschadigen. Veel mensen kunnen maar niet in alle eerlijkheid en oprechtheid naar die woorden luisteren. Steeds vormen zij die woorden om naar hun eigen believen en verdraaien die woorden dan ook nog om de ander te schaden, bewust of onbewust. Er worden dus andere betekenissen aan die woorden gegeven en dat allemaal om zichzelf beter naar buiten te gaan. Brengen, alsof je het nodig hebt om de goedkeuring over jezelf van anderen te moeten ontvangen. Zo lijkt het alsof je zelf beter bent dan degene die in alle liefde de woorden sprak. En zo leek het alsof je alles zelf beter begreep zodat jij die gewenste persoon zou zijn om al dit worden naar anderen over te brieven. Zonder dat je er ook maar iets van begrepen had. Spraakverwarring, ja het zou allemaal kunnen. Allemaal bewustzijnsvormen bij elkaar. Ja dat allemaal. Juist op deze aarde leven alle trillingen, alle vormen van het bewustzijn. Hoog, laag, middel. Eh, hoge trilling, lage trilling. Tussenfases. En doe maar op. En alles wat daartussenin zit. Al die stapjes in al die bewustzijnsvormen. Geheel door elkaar. Je zou kunnen zeggen... Dat er één groep toch wel bij elkaar zou zijn, als familie bijvoorbeeld, of in een kantoor, of een schoolklas. Dat zou kunnen. Maar alles loopt door elkaar, hier op deze aarde. Maar toch, om nog even bij het onderwerp te blijven, maar toch als je dieper gaat graven bij mensen zie je hoe ze met de woorden van anderen aan de haal gaan. Maar dan kun je niet anders constateren dat er hoog en laag door elkaar heen zit. Ieder hoort het naar zijn eigen trilling. Terwijl die mens, nog niet eens misschien... Um, in de veronderstelling was dat hij eh, een hoog bewustzijn had, het toch niet zo bleek te hebben. En dat die mens die zelf gedacht had, dat het lage waarvan hij in al zijn nederigheid gedacht had van hemzelf toch niet zo laag was. is juist de nederigheid en het diepe besef hoe dan ook nog veel te moeten leren, in te voelen bij anderen. Je niet laten meeslepen door anderen, om dan een mededogen te ontwikkelen, om de ander te zien zoals hij of zij werkelijk werkelijk is. alles te zien juist met al die liefde die binnen in jezelf zit, zonder die ander te oordelen of te veroordelen. Want juist het denken over de ander en het volkomen voorbij te gaan aan je eigen rol in al jouw moeilijkheden, gedachten en wat al niet meer, maakt dat je het overzicht niet meer ziet. Het overzicht van jouw gevoelens, van jouw innerlijke problemen. En je wilt maar al te graag in een drama verdrinken en anderen de schuld daarvan geven omdat je zo gewend bent om op die wijze te leven. Je ziet het ook vooral veel om je heen. Helaas. Het drama maar hoeft, de, hoeft de televisie maar aan te zetten. Hoe graag wensen wij mensen dat niet. En mensen kijken naar sensatieprogramma's op de televisie. En kijken met de enige wellust naar de krantenkoppen. Het alsof wij leven als we een drama om ons zien en beleven, dat we dan pas leven? Hoe lekker voelt dit niet? Nou, het positieve ervan is dat je je een voelt met alle mensen die op die manier hun leven invullen. Je kunt met je vrienden, met je vriendinnen, met je collega's. Met het koffieapparaat. Lekker klagen. Over van alles. Lekker zaken. Over wat er toch allemaal in de wereld gebeurt. Onvreselijk vreselijk alleen bij onze medemensen laten. Dat we niet eens meer doen. De mensen zo'n laag zelfbeeld hebben nog op elkaar praten over kerncentrales en hoe erg dat is, en ja, dat is ook erg. Ja, wat willen wij mensen eigenlijk? Praktisch niemand wil honderd stappen terug doen. Ken jij iemand die alles wil opgeven en die het volste vertrouwen heeft in het leven zelf? Wie durft dat? Dus ja, alles wat wij mensen nodig denken te hebben, met energie, dient nu via kerncentrales te komen. Al het andere, luchtenergie en nou, op is niet genoeg voor die enorme, steeds maar groeiende, eisende wereldbevolking. Die wereldbevolking die ook deel wil maken van de zogenaamde welvaart. Maar die ook hun eigen fouten mogen maken. Die, een, die ook een ijskast willen hebben, een tv, een auto, een brommer, nou, noem maar op. Wie zijn wij om hen dat recht te ontnemen? En ja, dan is er meer energie nodig dan er aan grondstoffen in de aarde liggen. En ja, dan moeten we wel met kernenergie aan de slag. Alleen al om aan de vraag te voldoen van al die miljarden mensen hier op aarde. Maar misschien brengt het ons wel naar een andere vorm van energie. Dan kunnen we erover nadenken. Dat we, zelf, dat we zelf op aansturen naar iets dat in een punt van het verleden, een punt dat overigens ook in het nu ligt als je het hier naartoe trekt, omdat het begin en het einde aan elkaar vast liggen. We sturen dus aan met onze eigen wil op iets dat allang voorspeld was. Omdat we het niet nalaten kunnen omdat we denken het nodig te hebben. Omdat we er niet buiten denken te kunnen. Nou ja, misschien worden er nu op dit moment zielen geboren die veel meer van de geheimen van kernenergie, andere vormen van energie afweten, dan de mensheid op dit moment bekend is. Dus in plaats van te klagen of over het gevaar te praten, kunnen we ook deze gedachte hebben. Misschien is dit het wel wat er met het einde van de tijden bedoeld wordt. Een splitsing van bewustzijn. En ja, hoor ik je al denken. Dat gebeurt toch ook. Daar gaat het toch ook over. Daar heeft toch ook praktisch iedereen het toch over. Jawel, lieve mens, dat is ook zo. Maar hoe, hoe denk je dat er een splitsing zal, uh, zal gebeuren? Het kan op zoveel wijzen. Rampen, zeggen we hier op aarde maar vanuit de astrale wereld. Nieuwe mogelijkheden om terug te komen en opnieuw in een ander lichaam op aarde geboren te worden. Om opnieuw en op een andere wijze het leven op aarde te vervolmaken. Rampen zonder het woord rampen als iets verschrikkelijks te willen zien, maar als een kans om over te gaan, om opnieuw te beginnen. Als kans om te zien hoe mensen hier op de aarde elkaar helpen en bijstaan tijdens zulke rampen. Rampen. Om de mensheid eindelijk van zijn eigen arrogantie te verlossen. Immers, het is de natuur, God, die de heerschappij heeft en niet de mens. Juist hierdoor. Want de natuur doet de aarde schudt, Door ons nederig maken. En nadenken over die natuur, over de aarde, over ons eigen leven en ons bestaan. En dan zijn niet, ik weet niet hoeveel beschavingen geweest, die allemaal op een gegeven moment ophielden en weer verder gingen in een andere vorm. Ja, ramp. Oh, dus om de mensheid eindelijk van zijn arrogantie te verlossen, zei ik zo straks. Immers, het is de natuur, God die de heerschappij heeft en niet de mens. Een splitsing van bewustzijn. Ja, wellicht. Juist, in deze tijd. Kun jij daarover nadenken? En misschien denk je nu wel hetzelfde als ik nu denk, en dat niet wets uit te spreken. Maar misschien kun je het nu wel voelen. Voel jezelf en zie en voel en blijf die liefde in jezelf voelen, zonder in de angst te schieten. Of de twijfel. En de twijfel te schieten voel. Voel in jezelf. Ja, dan is er een splitsing van bewustzijn gekomen. Een bewustzijn dus dat tegen invloeden van buitenaf kan. Dat zich zo'n liefde van binnen heeft opgebouwd. Een aura van, wat zal het zijn, twintig centimeter om zich heen heeft eh, gemaakt. Zodat niets daar doorheen kan dringen. Alle pijlen die daarop afgeschoten worden, kaatsen terug. Straling. Echte pijnen misschien. Ja, dan is er een splitsing van bewustzijn gekomen. Een bewustzijn dat tegen de invloeden van buitenaf kan. Dat door de DNA-verandering de straling kan opvangen. Zinnen die de innerlijke kennis van Pluto in zich hebben. Zie je dus, die de energie die ook, waar ook de ufo's mee te maken hebben, zullen, nou, ontdekken zou ik zeggen, Het is niet voor niets dat je nu op dit moment, in deze tijd, zo ontzettend veel boeken over een andere bewustzijn te verkrijgen kunt kopen. Er zijn veel uitgeverijen die deze boeken tot groot succes uitgeven en duizenden mensen lezen, dat ze eigenlijk al wisten, maar waar ze niet bij konden. De mensheid wordt wakker, maar is het op tijd? Dat bepaal jezelf. Je dient daartoe een aantal dingen in jezelf op te lossen. Dat geeft juist deze tijd zo duidelijk aan. Na te denken, over je eigen leven. Kennis van jezelf. de factor tijd in jezelf, bemediteren. nadenken over dit leven, je afgelopen leven, dus alles wat je tot nu toe voelde, wat je deed, waar je verantwoordelijk voor was. Ben je in staat om dat helder bij jezelf te zien en in de tijd van het nu te plaatsen, Opdat je de beslissing kunt nemen om te veranderen in een liefdevol mens met liefdevolle gedachten en niet de stiekem lelijke gedachten die een ander kunnen schaden. Je hoeft het alleen maar te geloven van jezelf en je bent het. Al het andere heeft al geen bestaansrecht meer, al dat geniepige en onaangename gedoe. Kun je het geduld voor jezelf opbrengen? En zien dat je daar wellicht levens en levens voor nodig had gehad? Om te komen waar je nu bent? Het geduld werkelijk voor jezelf. En niet de gedachten naar anderen te richten die geen geduld hebben en die jou irriteren. Maar kijk naar je eigen geduld, dat voor jezelf. Kun je dat opbrengen om geduld voor jezelf te hebben? Om die liefde voor jezelf te hebben? Je moet het niet alles, je moet helemaal niet alles in een snel tempo doen. Niets zegt dat, nergens staat dat. Het wordt nergens van je verwacht. Ja, anderen, maar waar ben je zelf? Je jaagt jezelf op en je gedachten laat je vrolijk of minder vrolijk in de spindrag van je geest ronddwarlen. Kun je het geduld, die liefde voor jezelf opbrengen, om eens even op een stoeltje te gaan zitten en werkelijk naar jezelf te kijken? Ben je in staat om in die nederigheid waar ik het in het begin over had, te kijken naar jezelf? jezelf eens van die illusie van dat masker los te weken. Jezelf achter dat masker weg te halen. Een masker dat dit leven van jou is. Waar, waar je in de illusie van de waan van alle dag leeft. En geen tijd, geen geduld hebt. En de arrogantie bezit van iemand die vindt dat hij alles moet hebben en overal recht op heeft. Ja, misschien wel honderd stappen terug, en in de stilte van jezelf, in alle nederigheid te voelen. Wie ben jij? Wie denk jij wie je bent? Heb je jezelf wel eens aangekeken in de spiegel en heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Lacht je naar jezelf of heb je je eigen irritatie gezien omdat je dat allemaal flauwekul vindt? Heb je je eigen ongeduld gezien omdat jij vond dat je tijd wel beter kon besteden? En de nederigheid, hoe staat het daarmee? Nou ja, het zijn eigenlijk gewoon allemaal maar gedachten die je op weg brengen, op jouw weg, naar een ander denken, naar een ander bewustzijn, tenminste. Als je de liefde voor jezelf kunt opbrengen, om, om over jezelf te mediteren. Ook jij loopt op je weg. Ook jij weet niet wat er op jouw weg allemaal nog ligt voor jou, aan ervaringen, aan gebeurtenissen. Kun je de pijn lief hebben in je, in je leven? Kun je de nare gebeurtenissen lief hebben? Kun je je lichaam dat pijn doet? Kun je dat lief hebben? Kun je het lichaam dat je misschien niet meer kunt gebruiken? Dat je het niet meer kunt bewegen, toch liefhebben? Heb je er wel eens over nagedacht dat je, hoe het komt, dat je toch steeds hetzelfde moet meemaken? Niet steeds op dezelfde manier, maar het lijkt er wel iedere keer op. Je wilt het niet, en... maar het gebeurt toch wel allemaal in je leven. Misschien is het wel zo zwaar voor je, je hebt er geen zin meer in. Maar hoe je het ook draait of keert, het komt steeds maar weer op je af. Hoe kan dat nou? Hè? Vanuit het leven met een hoofdletter, waar ik mijzelf bevind gezien, dus vanuit dat leven gezien, is het toch werkelijk eenvoudig hoor? En het is natuurlijk niet leuk om dit te horen. Maar ik begrijp zo goed waar je in gezeten hebt en waar je in zit. Dat moet je eerst meemaken. Zonder de nacht, geen dag. Dus vanaf, vanuit dat leven waar ook ik mij in bevind, het gewone leven, is het werkelijk eenvoudig. En die eenvoud kun je ook jij in jezelf op laten komen. En als ik je zeg dat die eenvoud simpelweg is omdat jij er nog niet mee om kon gaan, en dat het daarom is dat het steeds in, in steeds verschillende vormen. Op je afkomt, dan kun je, als je dat wilt, in het stilstaan bij de gedachten die ik zojuist heb uitgesproken. Dus de tijd, het geduld en de nederigheid van de dingen te bemediteren. Als je in staat bent om dit in die gebeurtenissen te leggen, die bij jou horen. Dan komt er een openbaring in jezelf. En je ziet ineens waardoor het komt. En het is niet moeilijk, want het is ook aan jou gegeven. Je ziet ineens waardoor het komt en je ziet ineens jouw rol, in het drama dat je jezelf gegeven hebt. Wat er ook gebeurd is. Doordat je je steeds maar richtte op dat drama en nadeelt om de factor tijd. En het geduld en de nederigheid er niet in te leggen. Weet dan dat alles gebeurt omdat het gebeuren moet. Niets is toevallig in jouw leven. Het valt je toe. Niet om je te irriteren, maar om je gelukkig te maken. En uit liefde om jou de sleutel aan te reiken naar jouw bewustzijn. Op een gegeven moment, moment ben je in staat om die gebeurtenis die moeilijkheden in je leven te begrijpen. En dan pas zal het niet meer op je pad verschijnen. Dan ben je niet meer op die plek waar al die ellende plaatsvindt. Want dan ben je daar niet. Je hebt de ervaring begrepen. Dan heb je geaccepteerd en losgelaten. Dan is de ervaring begrepen en dan is het ook niet meer nodig dat je, dat je die gebeurtenis nog een keer meemaakt. De ervaring, of laat ik zeggen, de begrepen ervaring ligt in jezelf en het leven kan weer verder gaan. Zie je hoe machtig en ongelooflijk, prachtig en liefdevol het leven is. Zie je hoe het allemaal werkt. Zie je dat jij verantwoordelijk bent om je eigen verantwoordelijkheden te aanvaarden. En jezelf te veranderen, dan verandert het leven ook. Dat is mogelijk, hè? wat een energie, hè? dat dat zo werkelijk zo is. Kun je het geloven dat je dit allemaal zelf veroorzaakt? Dat alles wat in je leven gebeurt, dus jouw toekomst, allemaal uit jouw eigen gedachten komt. Dus dat jij altijd verantwoordelijk bent voor alles. Dus ook voor jouw eigen gedachten. Daar begint het mee. is mogelijk hè. En het is werkelijk waar. Het is een heugelijke dag voor jezelf als je, als je dit door hebt. Als je ziet dat het werkelijk zo is. Als je het niet ziet, is het helemaal niet erg. Het lukt niet. Je kunt die, die klink niet maken in je hoofd. Nou, dan niet. Heb je daar ook geen idee van hoe het werkelijk werkt? Ben je dan onschuldig? Ik denk het wel, ja. Je bent onwetend in ieder geval. Je kunt maar niet achter die, ja ik zeg het toch maar weer, achter die eenvoudige woorden komen. Dat jij altijd verantwoordelijk bent voor alles. Dus zeer zeker jouw eigen gedachten. Je bent niet verantwoordelijk voor de anderen, voor jezelf. Daar begint het mee. Wat je zelf bent, dat straal je uit en dat trek je ook weer aan. Daar bestaat het leven uit. Je straalt uit wat je aantrekt. Dat komt op jou af. Als je het bemediteerd hebt, als je erover nagedacht hebt, dan komt het niet meer op jou af. Je denkt dat het allemaal toeval is. Nee. Er bestaat geen toeval. Het, is een logische, het zijn logische wetten van de aard. Hij straalt uit en je trekt aan. Daar bestaat het leven uit. Wel wonderlijk hè. Het is ongelooflijk hè als je hier eigenlijk rustig over nadenkt. En steeds leer je een stukje in al die gebeurtenissen. En steeds doe je een stapje op die ladder van jouw bewustzijn. En steeds een treedje hoger. Ja, misschien komt het wel eens voor dat je een paar stappen terug moet doen. Maar je weet hoe het gezegd is dat als je vijf stappen vooruit doet en drie stappen terug moet doen, nou, dan heb je toch nog twee stappen vooruit gemaakt. En die stappen die je teruggevallen bent, het nou, voelt niet lekker. Dus je weet niet half hoe snel je dan weer vooruit wilt gaan. En je weet ook hoe het moet want Dat heb je dan al eerder meegemaakt. De ervaring ligt al in je. En zo, zo kan het ook in jouw leven gaan. Vergeef jezelf voor wat je uit onwetendheid in je leven hebt laten gebeuren. Je bent daar weliswaar verantwoordelijk voor, maar je wist het niet. Je bent, je bent onwetend geweest. En daar zit nu juist die enorme liefde voor jou, voor jou in die liefde van het universum. Om jou niet te oordelen, te veroordelen, simpelweg, omdat je het niet wist. Je was onwetend, je wist het werkelijk niet. Maar als het moment komt, dat je je dit realiseert, dat jij je eigen leven maakt. Want ook als je succes wilt hebben, dat je het alleen maar zeker weet en alleen maar gelooft en er ook in staat, daar al je energie aan geeft, dan ben je het ook. Dan geloof je het ook. Maar het woord geloof is een beetje afgezwakt, doordat het zo bij de kerken hoort. Daarom zeg ik liever absoluut zeker weten. Je ziet jezelf in de situatie. Je bent het. Dus jij bent verantwoordelijk voor je leven. Voor alles wat je doet. Alles wat je dacht. Maar je wist het niet. Je bent onwetend geweest en. Nogmaals, daar zit dus die enorme liefde voor jou in, die liefde van het universum om jou niet te veroordelen. Simpelweg, omdat je niet wist, dat je het niet wist, je was onwetend. Nu kun je zeggen, nu weet je. En, nou, ga maar lekker aan de slag. Want niets is zo leuk om over je eigen soorten heen te komen. Je hebt het even heel verschrikkelijk moeilijk. Nou, als je even geen uitweg weet, nou, leg het dan even voor je neer en leg daar licht omheen en adem dat in. Komt het even bij je? Dan zeg tegen jezelf, nou, dan is het maar zo. Dan erken je het. Dan is het een feit, dan is het maar zo. En dan is het hartstikke leuk hoor, om, om over ieder dingetje in jezelf heen te, heen te komen. En je kunt daar moeilijk over doen. Maar je kunt er ook simpelweg overheen stappen. En alert te zijn dat er niet nog meer bomen op je weg liggen. Bomen die je er ooit zelf hebt neergelegd. In jouw verleden, misschien ver verleden. Maar je weet nu dat je er overheen kunt stappen. Met alle ervaringen die daarin liggen. Je voelt nu hoe je dat kunt. En dat je dat kunt. En je neemt de tijd voor jezelf. neemt het geduld voor jezelf en de nederigheid voor jezelf. De nederigheid op te brengen voor al dit groots dat er ook voor jou is. Leven, dat dit allemaal aan jou wil geven om je verder te helpen in jouw weg naar een hoger bewustzijn. Het leven, leven is niet tegen jou. Als jij er dwars tegenin wilt en niet wilt kijken naar alles wat voor je neergelegd wordt, dan kom je zulke krachten tegen. En dan kun je niet tegen vechten, want je verliest het. Kijk nou eens eerlijk naar jezelf. Want leven wil dat allemaal aan jou geven om je verder te helpen. In jouw weg naar een hoger bewustzijn. Zodat jouw liefde zo sterk wordt van binnenuit en om je heen. Zodat je alles aan kunt, wat er ook op je afkomt. Maar dan ook alles, ook al is het straling, of welke kerncentrale dan ook, ook al is het haat, geschreeuw van anderen, gebrul, oorlogssituaties. Als jij in je eigen vrede blijft staan en weet dat je die liefde om je heen hebt, en weet dat je daar moet zijn om wat voor reden dan ook. Redenen dan ook. Er kan niets jou meer dieren. Je zult nergens last van hebben. Want het is die liefde die jou beschermt. En eigenlijk is die liefde gewoon die is. Je zou kunnen zeggen, die beschermt je, maar die liefde is gewoon. Al het andere wat erop afkomt, mag ook van die liefde gebruik maken, maar dat zullen ze niet doen. Want het ketst af en het is een spiegel en daar willen de meesten niet in kijken. Dat doet zeer bij hen. En aangezien ze niet in hun eigen spiegel willen kijken, zullen ze jou de schuld geven. Het is dan maar zo. Het is dan maar zo, maar jij hebt voor elkaar gekregen. Dat jij de vrede in jezelf verkregen hebt en bewaard hebt. En je weet de weg om bij jezelf te blijven. Om overal mee om te gaan. Zodat jouw liefde zo sterk wordt van binnenuit. En. Enorme sterke aura om je heen. Zodat jij alles aan kunt wat er ook op je afkomt. Het lijkt me eigenlijk een goed eind nu voor deze lezing van vandaag. En Mocht je nog vragen hebben, nou stel ze dan maar via mijn website, dat is En mocht je er nog een keer naar willen luisteren, nou, dat kan dan via Indigo Soul Station, via mijn website, dan kom je op d dat is een leuk blad, online. En, eh, nou mocht je vragen hebben dan, wil ik daar gewoon heel graag antwoord op geven. <laughs> Lieve mensen. Ik vond het weer heerlijk. Het was een wat meditatieve avond vanavond. Geen idee hoe dat nou toch weer komt. Maar het slaapt erin. Het gaat erin. Soms gaat het anders. Soms gaat het zo. En eh, ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. Misschien is het wel goed. Ik heb gezien dat deze lezing... Nu in de week, wat, wat is het eigenlijk een weeklezing is of zo? wordt u misschien wat vaker beluisterd. Ik zou het niet weten. Misschien is het goed dat mensen wat meditatiever zijn, op dit moment. Soms ga ik met hele andere gedachten aan een lezing beginnen. En vandaag was het eigenlijk al steeds een, een beetje kalme dag, ja, ik heb wel razend druk gehad met kleinkinderen enzovoort maar toch een hele kalme dag waar ik ja, toch een beetje na heb zitten denken over van alles nou misschien heb je dat ook wel aanstaande week maar ik hoop dat je heel veel geluk zult tegemoetkomen je hoeft het alleen maar te zijn en het komt vanzelf op je af dat heb je misschien wel begrepen dat het daar eigenlijk om gaat. Nou lieve mensen, nog een paar minuten maar. Ik denk dat het er goed is om nu te stoppen. Hele fijne week. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. Dag.